1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Mladic gezond genoeg voor verhoor. Ook Rusland laat Gaddafi vallen. En FIFA stelt onderzoek in tegen eigen voorzitter Blatter. Buien, maar later vanmiddag dan wordt het vanuit het westen droger. En dan komt de zon hier en daar tevoorschijn. Er staat een matige tot krachtige wind uit het westen tot noordwesten. En het is zo'n 15 graden. Morgen zwaar bewolkt met vooral in de noordelijke helft van het land kans op wat regen. Dan wordt het wel iets warmer. We beginnen in Frankrijk, in Deauville op de G8-top. Er is gesproken over leningen voor hervormingen in Tunesië en Egypte. En over de Libische leider Gaddafi. Correspondent Frank Renoud. Frank, om met dat laatste te beginnen. Uh, gesproken ook over sancties tegen Libië? Nee, daar is niet over gesproken over sancties. Er is wel een slotverklaring die hier nu ligt. En daarin wordt Gaddafi opgeroepen het geweld tegen de burgerbevolking te beëindigen. Maar geen strafmaatregelen, want we weten natuurlijk dat de Russische president Medvedev daartegen is. De Verenigde Staten en Frankrijk, presidenten Obama en Sarkozy, die hebben wel gezegd dat zij hun klus gaan afmaken in Libië. Zo werd het duidelijk gezegd. Maar aan, die, aan dat beleid doet Medvedev niet mee. Nee, maar Rusland heeft zich wel uitgesproken tegen de, de, de leider. Hij moet wel weg. Rusland heeft zich aangesloten bij de slotverklaring van Deauville. Daar staat niet in dat Gaddafi weg moet. Dat heeft Sarkozy wel zelf gezegd tijdens de persconferentie gisteren. Maar zo staat het niet in de slotverklaring. Daar staat alleen dat Gaddafi het geweld moet beëindigen. Okay. Uh, wat is er beloofd tot nu toe uh, voor steun aan uh, landen... Die, uh, ja, waar, de, waar de afgelopen maanden het een en ander is veranderd? Tunesië, Egypte? Ja, dat is het hoofdonderwerp van deze G8 in Deauville natuurlijk. Hè. Tunesië en Egypte zijn zelf te gast ook. Tot nu toe weten we dat het IMF waarschijnlijk 35 miljard dollar op tafel gaat leggen. Verschillende ontwikkelingsbanken, dus niet commerciële banken, maar ontwikkelingsbanken, leggen nog eens 37 miljard dollar op tafel. Maar wat het eindbedrag wordt, dat weten we nog niet. Over een uur moeten we dat ongeveer weten, want dan is er de slotpersconferentie. En waar ook waarschijnlijk het uh, definitieve bedrag zal worden genoemd voor die twee landen. Frank je dankjewel. Dan door naar Belgrado, de Servische oud-generaal Mladic. Wordt op dit moment opnieuw voorgeleid voor een onderzoeksrechter. En volgens het Servische Openbaar Ministerie zijn er geen belemmeringen voor een verhoor. Bij de rechtbank staat Matthijs van der Wiel. Matthijs, wat gebeurt daar op dit moment? Nou, zojuist kwam de zoon van Radko Mladic, Darko Mladic, naar buiten. Samen met zijn moeder, de vrouw van Mladic dus. En zij zijn op bezoek geweest in de cel. Mladic hier in dit gebouw waar de hele dag de Servische pers voor de deur staat om iets van nieuws te horen over deze zaak. Nou dat is dan net gebeurd want de zoon van Mladic die heeft een kort statement gehouden en dat ging over de gezondheidstoestand van zijn vader. Hij zei dat hij erg geschrokken was daarvan en um, hij zegt dat zijn vader van heel, van heel veel dingen last heeft... Onder meer die arm die hij niet kan bewegen, waarvan hij de vingers niet voelt. Dat hij twee behoortes heeft gehad. dat hij grote moeite heeft om zich te concentreren en om te praten. Wat het dus zou bemoeilijken. Dat is hier ieder het verhaal van de zoon. Ik vroeg hem, uh, zegt u daarmee dat uh, uw vader uh, hier niet terecht kon staan en zelfs niet in Den Haag terecht kon staan vanwege die gezondheidstoestand. Daar wilde hij geen antwoord op geven. Hij zei, de, wel, wij willen een onafhankelijk onderzoek. Uh, onafhankelijk, Hij zei wel bij dat Russen dat moeten doen, dus je moet je dan afvragen hoe onafhankelijk dat echt is. In ieder geval een onafhankelijke toezicht houden, een onafhankelijk uh, onderzoek naar de gezondheidstoestand van zijn vader. Dat zei dus Darko Mladic, de zoon van, die zojuist uh, dat gebouw uitkwam. Zijn moeder was erbij en die was helemaal in tranen, Daarnaast zei verder niks. Ik vroeg natuurlijk ook, uh, waar is uw vader geweest al die jaren? Want dat is natuurlijk de vraag die hier Servië bezighoudt uh, sinds gistermiddag. Nou, daar wilde hij niks uh, over zeggen. Ondertussen uh, is die pers wild aan het speculeren. Je hoort de gekste verhalen, de kranten schrijven van alles op. Het scheenste wat ik gehoord heb, is dat hij de afgelopen jaren bouwvakker zou zijn geweest ergens in het land. En dat iemand tegen hem had gezegd: Goh, u lijkt wel veel op daar iets." Maar ja, dan moeten we moeten het allemaal met een flinke korrel zout nemen. Er komt heel weinig informatie naar buiten uit dit, uit, uh, dit gebouw. Je moet het meedoen, in ieder geval het statement van de zoon van Mladic... dat hij zojuist hier aflegde. En zoals we het goed begrijpen is zojuist de zitting weer begonnen inderdaad... waarin opnieuw wordt gekeken naar formaliteiten... die later moeten leiden tot een beslissing om wel of niet Mladic naar Den Haag te sturen. Matthijs van der Wiel. Saab heeft de productie van auto's in de fabriek in Zweden weer opgestart. Die productie heeft zeven weken stilgelegen... omdat de leveranciers van onderdelen niet meer betaald konden worden. Dan investering van Pangda, de nieuwe Chinese partner van Saab, kon de fabriek weer opstarten. Saab Nederland geeft toe dat sommige klanten geen vertrouwen meer hebben in het Zweedse merk. De eerlijkheid gebied wil zeggen dat er hier en daar wel wat, uh, wat vraagtekens zijn. We waren na de overname, de spijker, waren we weer lekker bezig de boel op te bouwen in Nederland. En uh, als dit al gebeurt, dan betekent dat een aantal uh, mensen het vertrouwen verliezen. Het is de bedoeling dat er vandaag 100 auto's van de band rollen. Wereldwijd zijn er 6500 auto's besteld bij de Zweedse fabriek. De aangekondigde 24 uur stakingen in het openbaar vervoer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam gaan door. De vervoerders gaan de stakingen niet aanvechten bij de rechter.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 Een vliegticket is lang niet altijd het goedkoopst als je het boekt via een vergelijkingssite. Via de website van de luchtvaartmaatschappij zelf ben je vaak goedkoper uit. Dat ondervond de Consumentenbond. Die heeft onderzoek gedaan naar uh, tickets uh, boeken op internet. Barbara Denel van de Consumentenbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is opmerkelijk toch. Vergelijkingssites die niet op de laagste prijs uitkomen. Wat heb ik er dan aan? Nou ja, het, geeft, het is een goede indicatie om te kijken van... oké, okay, wat betaal ik ongeveer voor een vlucht? Het is zeker niet zo dat je daar nooit de goedkoopste tickets kunt vinden. Maar het is heel verstandig als consument... om ook even op de uh, sites van de luchtvaartmaatschappijen zelf te kijken. Ja. Omdat je daar dus inderdaad vaak ook hele goedkope tickets vindt. Maar die, zijn dan, die staan dan niet in die vergelijkingssite. Die zijn daar niet in verwerkt of zo? Nee, ja, we noemen het niet voor niks een, een jungle van vliegtickets boeken, Want het is inderdaad voor consumenten echt één groot moeras... Uh, waar je je in begeeft op het moment dat je een ticket gaat boeken. Uh, je hebt geen zicht op wat de prijzen precies zijn en per tijdstip en per vergelijkingssite verandert dat allemaal. Ja, maar dan, dan denk dan je, je van ook... ik ga naar zo'n vergelijkingssite ja. en dan, uh, dan nou ja, dat is de oplossing. Ja, precies. Dan denk je dat dat de oplossing is en ja. dan zeggen wij ook nog kijk ook even op de website van ja. die luchtvaartmaatschappij zelf. Ja, het is, het is een beetje abracadabra en ik het boeken, maar als je nou even de tijd ervoor neemt, je hebt inderdaad even een uurtje of twee de tijd om een, om een ticket te boeken en je neemt wat tips in acht bij het boeken van een vliegticket, bijvoorbeeld een beetje flexibel zijn met de aan en aankomstdata en vertrekdata, ja. en wat kleinere luchthavens, dat soort zaken, dan kan het je toch echt wel lukken om een goedkoop ticket te vinden. Ja, even een, een uurtje aan de pc, dat levert zo 100 of 200 euro op. Ja, wat je ziet inderdaad dat er redelijk wat verschil in die prijzen zit. Die prijzen die variëren dus ook. Hè. We hebben twee weken lang uh, uh, reizen gemonitord. En dan zie je dat er echt wel nou, bijna 200 euro verschil in, uh, in een ticket kan zitten. Ja. Uh, van, van het moment waarop je dat boekt. En dat moment dat is voor consumenten ondoorzichtig. Dus daar kan ik je ook geen gouden tip over geven. Ja, ja. Uh, maar het helpt dus wel om te kijken en te vergelijken. Ja, dan moet je je wel dus aan de voorwaarden verder houden. Want anders dan sta je bij vertrek nog uh, uh, met de portemonnee in de hand, hè? Nou ja, precies. Want we hebben dus ook nog even gekeken naar de kleine lettertjes bij zo'n ticket. of bij zo'n website van, uh, van vliegtickets. En daar zijn we wel hele opmerkelijke dingen tegengekomen. Bijvoorbeeld, luchtvaartmaatschappijen die zich het recht voorbehouden. om een vluchttijd te wijzigen of zelfs een vlucht te annuleren. Ja. Dus jij denkt gezellig naar Zuid-Spanje op vakantie te gaan. en de luchtvaartmaatschappij zegt: sorry, we vliegen een dag later. Dat kost je gewoon een vakantiedag als, als consument zijnde. Ja. Maar bijvoorbeeld ook: stel je nou voor dat je drie voorletters hebt. en je vergeet er twee op je ticket. dan is bijvoorbeeld Ryanair echt kampioen en die zegt je moet 100 euro betalen om jouw, let wel, elektronische ticket aan te passen. Nou, nou dat is natuurlijk een idiote voorwaarde. Dat riekt naar oplichting. Ja. Nou ja, oplichting wil ik het niet noemen, maar het is wel echt buitensporig. Kijk, ik snap dat een ticket, uh, een naam op een ticket moet, moet overeenkomen met een ticket of met een naam op een paspoort, uh, maar dat je voor zo'n eenvoudige administratieve handeling 100 euro durft te vragen, dat is wel echt heel brutaal. Ja heb je eindelijk 100 euro verdiend met een goedkoop ticket... en dan kan je ze daar weer afrekenen. Uh, we laten het hierbij goed opletten bij het boeken van zo'n ticket. Barbara Deneuil van de Consumentenbond, dank u wel. Overkoepelende organisatie van schietverenigingen... stelt een speciaal telefoonnummer in voor het melden van gevaarlijke schutters. Het meldpunt is bedoeld voor het bestuur en de leden van schietverenigingen... maar ook voor burgers, zegt een woordvoerder in het tv-programma Zembla. Mensen kunnen het meldpunt bellen als ze vermoeden dat een wapenbezitter dreigt door te draaien. De organisatie komt met het meldpunt vanwege de schietpartij in Alfa de Rijn. Daarbij schoot een psychisch labiele man zes mensen dood. Die was lid van een schietvereniging en hij mocht zijn wapens thuis bewaren. Sport. De sport, de ethische commissie van de FIFA, de Wereldvoetbalbond, daar beginnen we mee. Gaat een onderzoek doen naar de eigen voorzitter, Sepp Blatter. En daarmee loopt de verkiezing voor de nieuwe voorzitter van de FIFA uit op een moddergevecht. Al eerder beschuldigde Blatter zijn tegenkandidaat, Mohammed Bin Hammam, van Omkoping. Arno Vermeulen, onze verslaggever. Uh, Arno, hoe bijzonder is dit allemaal? Nou, het is wel heel bizar, zou ik bijna zeggen. Je moet je voorstellen dat je volgende woensdag mag kiezen... tussen twee kandidaten die de komende vier jaar voorzitter worden... van toch wel een hele belangrijke bond, de FIFA, de Wereldvoetbalbond mag je kiezen tussen de ene man, Bina Man... die dus sinds afgelopen week onder verdachtmaking staat... en zich moet melden dit weekend bij de ethische commissie. En sinds vandaag weten we dat het ook geldt voor Seb Blatter... de huidige uh, voorzitter van de FIFA. Dus ja, waar moet je tussen kiezen? Ja. Dat is toch lastig dan, hè? Waar, waar worden ze van beschuldigd, allebei? Nou, uh, Bina Man wordt ervan beschuldigd dat hij stem aan het verzamelen is... om uh, aan voldoende stemmen te komen volgende woensdag bij die verkiezing. Hij was bij een bijeenkomst van de Caribbean Football Union... en daar zou hij voor 40.000 dollar per stem een aantal stemmen, of misschien wel allemaal... hebben geprobeerd om om te kopen. Er is een rapport over verschenen door Chuck Blazer, een Amerikaan. Die heeft het op papier gezet, die was daar blijkbaar bij... Dus die heeft een probleem binnen haar man. Hij ontkent trouwens alles. En die heeft uh, vandaag gezegd dat de blad er maar eens op het matje moet komen. Omdat die informatie ze hebben over corruptie binnen de FIFA. Die die verzwegen heeft de afgelopen jaren. Dus dat die informatie heeft achtergehouden. En inderdaad heeft die ethische commissie vandaag gezegd. Van, nou, dat is eigenlijk wel een goed punt. Laat zondag maar uh, ook die Blatter langskomen. De eigen voorzitter ja. van de FIFA. Dan gaan we daar ook eens een, een later beetje, woordje mee spreken. Nee, jij dan. De, dat verhaal. Nou ja, dat is natuurlijk het. zijn twee kandidaten. En dat ja. is eigenlijk Shakespeareans. Gisteren waren ze allebei uh, waren ze in Zwitserland. Bij een van de financiële commissie. Hebben ze elkaar nog omarmd. Ook dat zie je wel in maffia kringen. En vervolgens gebeurt dus dit. Ja. Kan de verkiezing nog wel doorgaan eigenlijk met al dit gedoe? Nou, het is eigenlijk uh, uh, vrij uh, ridicuul dat natuurlijk volgende week die verkiezing staat. Je zou zeggen nu uitstellen. Eerst goed laten uitzoeken door de ethische commissie. Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat toch meer landen, zoals Engeland een beetje van plan was, uh, toch eens misschien moeten kijken of ze niet een eigen koers moeten gaan varen... en buiten de FIFA een eigen Wereldvoetbalbond moeten uh, gaan beginnen. Want het is natuurlijk ontzettende anti-reclame voor het uh, voetbal. En wat ik al zei, de keuze is ook heel erg lastig. Eigenlijk waren er weinig mensen die blatter nog wilden hebben. Het gaat wel over vier jaar. En heel Europa bijvoorbeeld gaat toch nu achter blatter staan... omdat ze hopen dat Platini hem dan na vier jaar mag opvolgen. Maar ja, Bin Haman, die heeft dat WK naar Qatar gehaald. Ja, hij komt uit Qatar. Hoe heeft hij dat toen voor elkaar gekregen? Zit er ook enorme lucht aan. Dus wie van de twee ook. Heel blij moet je er niet mee zijn als uh, voetballieder. Uh, hebben. en je zou echt zeggen: van kom op, begin maar eens wat anders. Laat die FIFA muis in de kou staan. Maar dat zal niet zo snel gebeuren. Arno van je dankjewel. Dan nog tennis. Roland Garros, daar wordt volop gespeeld in de derde ronde van het enkelspel. En daarvoor is Edwin Peek aangeschoven. Edwin, hoe gaat het aan? Nou, één partij is al afgelopen, eigenlijk uh, veel te snel. Want Francesca Schiavone, de titelverdedigster, stond, stond op de baan. Won de eerste set met 6-3 van de Chinese Peng. En die Chinese kwam een break voorsprong in de tweede set. Maar uh, vervolgens uh, ja, ze stond ze al niet heel gelukkig op de baan. Zo oogde ze tenminste. En uh, die ging opeens op, de, op het bankje zitten en uh, die was heel erg ziek. Bijna in tranen. De dokter erbij, maar het was zo erg dat ze gewoon niet verder kon. Dus uh, Schiavone gaat op een heel makkelijke manier door naar de volgende ronde. Okay. En op die baan staat nu Roger Federer te spelen tegen een Servier. Janko Tipsarovic. Oké. Okay. dankjewel voor dit moment. Ja, graag. Dan gaan we naar de AWB, Daar zit Kees Kwaks. Met verkeersinformatie. zien, Kees. Er staat 17 kilometer file. En wat valt op? Naar de A2 naar Maastricht is alweer druk. Twee kilometer bij Maastricht. Op de ring A10 tussen Geuzeveld en Knooppen-Koenplein. 4 kilometer... Een ongeluk op de A16, Breda richting Rotterdam, bij de randweg Doortrecht 3 kilometer en de rechte rijstok is daar dicht. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, daar is de rechte rijstok dicht na een ongeluk. Er staat 2 kilometer bij schaarsbergen. op de A50 arnhem Os bij Valburg 3 kilometer. De treinverkeer is ontregeld tussen Haarlem en Voorhout en ook tussen Haarlem en Schiphol. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een aanrijding, de vertraging loopt op tot meer dan een uur. De hoofdpunten van dit moment. Mladic is gezond genoeg om te worden verhoord, zegt het Servische Openbaar Ministerie. De zoon van Mladic bestrijdt dat. Rusland wil bemiddelen bij een vertrek van Gaddafi. En de ethische commissie van de FIFA stelt een onderzoek in tegen de eigen voorzitter Seb Latter. 13 overeen geweest. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV, Jurgen van den Berg en het vervolg van lunch. Er zijn we.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Bij uitbuiting denken we vaak aan de seksindustrie. Maar ook in andere sectoren komt het steeds vaker voor. Hoe groot is het probleem eigenlijk in Nederland? Het laatste deel van het radiodagboek van schrijfster de mensje van Keulen... die niet zo snel de barricade opgaat, behalve als het over dierenleed gaat. Wat dat betreft heb ik echt van kind af of aan al dat ik leid... als ik zie hoe er wordt omgegaan, met vooral met vee. En straks na half twee is er stand.nl en daarin gaat het over de arrestatie van de Servische generaal Mladic. Eindelijk dan. Uh, er zijn er die een direct verband leggen tussen de uitlevering van Mladic en de wens van Servië om toe te treden tot de Europese Unie. En daarom onze stelling, Servië verdient het om lid te worden van de EU. Bent u daarmee eens of oneens, sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan Hekje standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft begin deze week... het toezicht op een aantal au bureaus verscherpt. Na invallen bij gastgezinnen bleek dat de au-pairs in sommige gevallen... niet alleen op de kinderen paste, maar dat ze ook als een soort van... onderbetaalde illegale assenpoesten werden uitgebuit... Bij uitbuiting denken we in eerste plaats aan de seksindustrie... maar steeds vaker is dat ook in andere sectoren aan de orde. Zoals bijvoorbeeld de tuinbouw, de bouw, de horeca en ook in het huishouden dus. En dus vraagt Luntje af: hoe groot is het probleem van uitbuiting in Nederland. Ik praat erover met Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corine Detmeijer. Dag mevrouw Detmeijer. Goedemiddag. Eerst eens even, wat is eigenlijk de definitie van uitbuiting in dit geval? De definitie is dat je iemand door uh, dwangmiddelen... en dat kan zijn dreiging of geweld... maar het kan ook misleiding of misbruik van iemands illegale situatie... of illegale positie of kwetsbare positie... Uh, iemand iets te laten doen wat hij anders niet zou doen... en waar dan degene, de, de verdachte, de dader... uiteindelijk profijt van heeft. Ja, ik begrijp dat er een signalenlijst is. Hè? Dus eigenlijk wordt die dan afgevinkt. En als daar allerlei kruisjes staan, dan, dan praat je over uitbuiting. Wat staat er op? Die er staan een, een heleboel verschillende factoren op. Uh, bijvoorbeeld meervoudige afhankelijkheid. Dus mensen die slapen daar waar ze ook moeten werken. Uh, het afnemen van een paspoort. Dus dat je niet je eigen... Uh, beschikking hebben over je eigen spullen, je eigen identiteitsbewijs. Het feit dat je soms ook gedwongen wi winkelnering hebt... dus moet kopen in een winkel die uh, behoort ook aan uh, de mensenhandelaar, de uitbuiter. En zo zijn er allerlei verschillende situaties. Het gaat er eigenlijk om, uh, om excessen, om situaties die, die echt uh, mensonterend zijn. We hebben dat gezien bij de India's, Indische kroephoekbakkers in Den Haag. Ja. Die sliepen daar op echt een verschrikkelijke plek... waar ze ook moesten werken. Dat was een zaak vorig jaar hè? in Den Haag. Inderdaad Indonesiërs die daar onder valse voorwenselen naartoe werden gelokt. Moesten ja. in Den Haag 12 uur per dag werken. Kregen 25 euro, geloof ik. Nou, ze kregen heel weinig betaald. Uh, maar voornamelijk waren de situa was de situatie daar ook echt mensen onteren. Het was heel ernstig. Ze moesten het geld wat ze verdienden dan weer inleveren... voor de zogeheten huur van een matras waarop ze sliepen. Ja. Tussen de kakkerlakken, ja. Nou, dat is een, een, een heel duidelijk voorbeeld dus. Uh, er zijn er mensen die spreken van moderne slavernij. B kunt u dat volgen? Ja, dat kan ik wel volgen. Het is natuurlijk niet hetzelfde als slavernij. Dat is ook nog steeds een artikel wat in uh, het wetboek van strafrecht staat. Maar het is wel het gebruiken van mensen... Uh, ja, min of meer als wegwerpartikelen... Wordt het eigenlijk voldoende serieus genomen, ook in Nederland... Ik denk het wel. Het staat al meerdere jaren uh, hoog op de agenda van politie en justitie. Er is heel veel aandacht voor. Tegelijkertijd blijft het aantal zaken uh, blijft nog wel achter. Maar um, ik kan wel zeggen dat er veel aandacht voor is. We hebben ja. natuurlijk ook onlangs uh, gelezen dat uh, over de uh, manier waarop de politie zich hiermee bezighoudt. Uh, het Openbaar Ministerie is hier ook heel erg uh, mee bezig. Ja, en, en we, we relateren het heel vaak aan de seksindustrie... maar dat zei ik in de inleiding al, van, het is lang niet meer de enige sector waar het voorkomt. Nee, het is, uh, het is in meerdere sectoren, dus u zei het al, bouw, agrarische sector... maar het zijn ook sectoren waar we misschien nog niet van tevoren over denken... We hebben dat gezien in België, waar bijvoorbeeld toiletje vrouwen in wegrestaurants uitgebuit waren. Nou, dat is niet een sector waar je 1, 2, 3 aan denkt. Om hoeveel gevallen gaat het in Nederland per jaar? De aantallen is moeilijk om te zeggen, want het speelt natuurlijk toch in belangrijke mate af in het verborgene. We hebben meer dan 100 slachtoffers vorig jaar die geregistreerd zijn in de uitbuiting buiten de seksindustrie. En dat aantal stijgt. Ja, en, en hoe doet Nederland het dan ten opzichte van de rest van Europa? Ik denk dat er in Nederland behoorlijk veel aandacht is voor dit probleem. En hoewel wij natuurlijk kijken naar het aantal zaken die uiteindelijk voor de rechter zijn gebracht... Um, en dat in de laatste jaren niet enorm is toegenomen... zien we aan de andere kant toch wel, in vergelijking met andere landen... dat Nederland het absoluut niet slecht doet. Nee. Um... Wetgeving op het gebied van uitbuiting uh, buiten de seksindustrie kwam er pas in 2005. Ja. Um, wat, wat was eigenlijk de aanleiding daarvoor toen? Het Palermo-protocol, dat uh, is een verdrag uh, waar Nederland, Nederland geratificeerd heeft... en wat Nederland ertoe verplichtte om dit ook in de wet op te nemen. Nou ja, toch eigenlijk raar dat er zo kort maar uh, wetgeving over is. Ja, er is natuurlijk ook nog maar kort oog voor... De eerste zaak die in Nederland gespeeld heeft op dit gebied was eind 2006, toen de wetgeving toch al een kleine twee jaar van kracht was. Die zaak heeft toen, is toen geëindigd in een, in een vrijspraak. Dus dat komt langzaam op gang. En waar ging dat uh, toen over? Dat ging toen over hennepknippers. Ah, kijk aan. <laughs> op twee, ja. twee manieren volgens mij strafbaar uh, nog steeds in Nederland. Nou, dat zien we natuurlijk wel vaker, dat ook eh, mensen gedwongen worden om strafbare feiten te plegen. Dus we hebben ook wel veroordelingen gezien over die, die te maken hebben met ook, ook ander drugsvervoer of in die, in die richting. Ja. En, en ziet u een ontwikkeling in die strafzaken vanaf 2005 dus, vanaf die eerste... Ja, ik zie zeker een ontwikkeling, natuurlijk in belangrijke mate door een arrest van de Hoge Raad uit 2009 uh, in een uh, zaak van de Chinese horeca. Daar heeft uh, de Hoge Raad gezegd dat uh, de, uh, degene, die, dus degene die profijt heeft van de arbeid van deze mensen... Dat, hij niet, dat het niet nodig is dat hij ze zelf ronselt. En dat wil dus zeggen dat als mensen, zoals in dit geval in de Chinese horeca... zelf bij een restaurant aankomen en om werk vragen... dat je dan toch, als je ze vervolgens uitbuit, je kan spreken van mensenhandel. Ja. De, de zaken waar we het nu over hebben, hè, zijn dat nou excessen... Of, of staan die ook symbool voor een hele sector... Nou, dat is altijd heel moeilijk, want je kijkt uh, naar zaken die naar de bovenkant komen. Nu wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de au pair sector en dan zal daar ook wel iets naar voren komen. Um, we hebben de aspergestekers gehad in zomeren en dan lijkt het alsof het ineens in de agrarische sector het meeste voorkomt. Maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat in zo'n zaak er veel mensen werken, dus uiteindelijk ook veel slachtoffers zijn. Ja, die zaakjes, en dat beïnvloedt de cijfers. Die, die, die zaak in zomeren nog even voor de mensen die dat misschien niet meer weten. Dat was in 2009, een bedrijf dat daar in ja. kwam... omdat allerlei Roemenen werden uitgebuit. Een uh, aspergesteekbedrijf was het. Um, ja. nou, uh, en dan nu, voor de komende tijd... het aantal rechtszaken met betrekking tot uitbuiting... Uh, zal dat fors gaan stijgen, denkt u? Nou, dat stijgt wel. En zeker uh, de zaken van dit, dit soort uitbuiting is, uh, is fors gestegen. Ja, en dat zal de komen. We hebben het natuurlijk nog steeds over niet enorme aantallen. maar procentueel is dat zeker fors gestegen. Ja, en, en dat zal niet anders worden de komende tijd? Dat denk ik niet, want uh, CIOT en de arbeidsinspectie hebben in toenemende mate ook wel aandacht voor dit soort problemen. Ja. Ik wil u graag danken voor uw uitleg over dit onderwerp. Corine Dertmeijer, nationaal rapporteur Mensenhandel. En de conclusie bij de vraag van vandaag moet dus eigenlijk zijn... uitbuiting of moderne slavernij, wat u wil, buiten de seksindustrie... want daar ging het dan vooral vandaag even over... is in Nederland een structureel probleem. Sinds een paar jaar zijn er een paar belangrijke uitspraken gedaan... die andere zaken aan het rollen brengen. En wat we nu zien is pas het topje van de ijsberg. Het Radio Dagboek. Deze week met Mijntje van Keulen, schrijver. En ik vier deze week mijn 40-jarig schrijverschap. En dat 40-jarig schrijverschap werd woensdag groots gevierd. Mijntje van Keulen werd daar onder meer benoemd... tot erelid van de Partij voor de Dieren. Gisteravond was ze bij de opening van de fototentoonstelling Dier voor Dier. Marianne Thieme, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren... in de Tweede Kamer, was daar ook. Nou, ik sta al vanaf vijf of zes te wachten oh, en ik ja. ben Maar ik probeer ja. nog even, want jij moet naar boven. Ja. Je zat waarschijnlijk vast. Ik, was, ik ben ontroerd doordat je er was. De orkonde staat in de kamer. Ja? Oh, ja. wat leuk, wat leuk. Um, van kind af of aan heb ik het gevoel gehad dat als ik een dier zag rijden, dan voelde ik dat ook. Dat, dat heet empathie. Die, die, dat heb je met mensen en dat heb je met dieren. Volgens mij kan iedereen wel zien dat een dier leidt... alleen er zijn mensen die daar geen gevoel bij krijgen. En ik heb toch wel het idee dat dat, dat, dat minder mensen zijn... dan mensen die daar wel gevoel voor hebben. En dat, dat is ook iets wat ik daarom erg vind bij dat uh, bij onverdoofde ritueel slachten. Ik wil ook graag respect hebben en ik heb ook respect... voor de rituelen van gelovigen of van een geloof. Voor de oude tradities... Maar waar is het respect voor mensen die... en dan heb ik het niet alleen over het merendeel van de 800.000 vegetariërs... Die, die dus geen vlees eten... maar ook het merendeel van de mensen die wel vlees eten... maar die om dieren geven. Waar is het respect voor mensen die lijden omdat dieren lijden? Kan daar niet meer rekening mee worden gehouden? Wat dat betreft heb ik echt van kind af aan al dat ik leid. Als ik zie hoe er wordt omgegaan, met vooral met vee... dat u al een tijdje zit te wachten tot het geopend wordt, terwijl we allemaal al kunnen zien waar het allemaal om draait. Maar ik had eerst nog een uh, debat met uh, uh, staatssecretaris Bleker over het antibiotica gebruik in de veehouderij. Nee, ik ben helemaal geen activiste. En ik heb het al vaak gezegd, laat me nou maar in mijn kamer zitten en alsjeblieft namen. We... Laat me wat dat betreft met rust. Laat me mijn verhalen bedenken. Zolang het allemaal nog lukt. Maar als het om dieren gaat, en dat heb ik dus echt wel van, echt van kind af aan. Ja, dan word ik wel eens moedeloos. En als je moedeloos wordt en je krijgt een gevoel van machteloosheid ook daarin. Dan, dan ontstaat er kennelijk toch iets. Dan wordt het activistenbloed een beetje wakker. Ik ben in ieder geval ontzettend trots dat ik deze tentoonstelling mag openen. Dank jullie wel. Misschien dat het hier en daar toch een beetje doordruppelt in mijn werk ook. Ja. Maar nooit zo overdadig dat je daardoor zou merken dat het een boodschap is. Want dan mislukt je verhaal ook. Dat is, dat is niet zo. Nee. Ah, ik kan er zo vreselijk veel over zeggen. Oeh, zoveel. Ik neem een slok rosé. Het is ook zomer, ook al is het koud. En ik, ik neem een slok op de dieren. En op de underdog. En... Uh... Het gaat ook bijna trouwens voor de kunsten gelden, want er wordt veel te veel gesnoeid in de kunsten. Er zullen ook wat dat betreft veel te veel arme kunstenaars komen. En een land zonder kunst is een land zonder, en dat zal misschien ook uh, andere partijen aanspreken, is een land dat je de identiteit afneemt. Het was een turbulente week met een hoogtepunt op de avond van mijn jubileum. Vooral omdat er zoveel uh, vrienden collega's waren... en sowieso vrienden uit mijn jeugd. En uh, ook van de laatste, latere jaren. Ik was ontroerd door wat iedereen aandroeg. Um, en dat ben ik nog aan het verwerken. Dus wat dat betreft... Uh, dat geldt vooral dus voor de woensdagavond... Toen ik gisteren thuis was, was ik om half vijf. Ben ik nog, kon ik nog niet naar bed. Ik heb het geprobeerd, toen ben ik toch weer om half tien opgestaan. Dus um, het vreet aan me, maar op een positieve manier, moet ik zeggen. Dat is ook een woord dat ik niet gauw gebruik, maar. Um, nou, het was prachtig om te beleven, ja. Het laatste deel van het radiodagboek van Mensje van Keulen. Gemaakt deze week door Anne van der Veen. En u hebt gisteren natuurlijk wel begrepen... dat de aflevering van gisteren is komen te vervallen. Dat had alles te maken met de aanhouding van Radko Mladic daar in uh, Servië. Um, dus die aflevering en ook al die andere kunt u gewoon terugluisteren... via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Dus als u de hele serie compleet wil, even, uh, even naar de site gaan... en dan kunt u verder luisteren. En dan maken we altijd rond dit tijdstip bekend... wie we volgende week gaan volgen in het radiodagboek... Dat zal zijn musicalster Tony Neef. En dat alles in verband met de viering van 50 jaar musical. Zometeen de stelling in stand.nl. Servië verdient het om lid te worden van de EU. En u mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Mladic is gezond genoeg om verhoord te kunnen worden, zegt justitie in Belgrado, waar Mladic opnieuw is voorgeleid voor een onderzoeksrechter. Het eerste verhoor gisteren werd voortijdig beëindigd... omdat Nadis geen antwoord gaf. In Jemen hebben troepen van president Saleh bommen gegooid... op een groep opstandelingen, melden Arabische media. De opstandelingen zijn volgens ooggetuigen gebombardeerd... in een gebied ten noordoosten van de hoofdstad Sanaa. Er zou een onbekend aantal doden zijn gevallen. De FIFA stelt een onderzoek in tegen de eigen voorzitter, Sepp Blatter. Die hoopt op 1 juni herkozen te worden. Zijn enige rivaal, Mohammed bin Hamman... zegt dat de 75-jarige Blatter ethische regels heeft overtreden... door pogingen tot omkoping te verzwijgen. En ook Rusland vindt nu dat de Libische leider Gaddafi moet opstappen. Gaddafi heeft zijn rechten verspeeld, zegt de Russische regering. Die biedt aan om te bemiddelen... om het vertrek van de Libische kolonel in goede banen te leiden. En tot zover de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. Servië hoopt dat de arrestatie van Mladic wordt beloond met het lidmaatschap van de Europese Unie. Maar of dat zo gemakkelijk gaat, dat is nog maar zeer de vraag. Er zijn nog tal van voorwaarden te vervullen, maar dat het een, een, een stapje... ...een stap in de goede richting is, dat mogen duidelijk zijn. Ik vind dat de Westelijke Balkan uiteindelijk, als men aan alle voorwaarden voldoet... ...alleen permanent stabiel zal zijn als men lid is van de Europese Unie en de NAVO. De PVV vindt dat de Europese Unie groot genoeg is, te groot al. En er komt geen land meer bij, en ook Servië niet. Dus zo hadden ze niet duizend keer aangehouden... ...geen uh, toetreding van Servië tot de Europese Unie. Het laatste was dat de woordvoerder van de PVV-joen door de Jaap de Hoop Scheffer. Tijdlang natuurlijk NAVO-chef geweest, minister van Buitenlandse Zaken... En... De huidige minister van Buitenlandse Zaken, daar begonnen we mee, Uri Rozentaal. Hebben de Serviërs het recht om lid te worden van de EU... nu het obstakel Mladic is weggenomen? Ik praat over met Henk-Jan Ormel, die is buitenlandwoerder van, van het CDA in de Tweede Kamer. Dag, meneer Ormel. Goedemiddag, meneer Van den Berg. We beginnen met drie keuzes aan het begin. U kent het klappen van de zweep ja. intussen. Hè? Uh, ik had de hoop al opgegeven dat Mladic ooit gepakt zou worden. Ja. Het valt Servië te verwijten dat hij niet eerder is gearresteerd. Ja. En we moeten zo snel mogelijk beginnen met de onderhandelingen met Servië. Nee. Oké, okay. nou dat mag je zo meteen nog even ja, na de toelichten ja, ja, ja. natuurlijk. Uh, de stelling die we bedacht hebben voor vanmiddag luidt als volgt. Servië verdient het om lid te worden van de EU. En u mag daar als luisteraar natuurlijk ook van zeggen wat u ervan vindt. Eens of oneens. SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 1101. Dat is een gratis nummer, 0800 1101. U kunt naar onze website gaan, www.stand.nl. U laat daar dan uw eens of oneens achter. En als u twittert, gebruikt dan hekje standpunt. Um, Servië verdient het om lid te worden van de EU, meneer Ormel. Eens of oneens? Daar ben ik het mee oneens. Omdat je niet door het oppakken van een misdadiger opeens uh, lid kunt worden. Daarvoor moet je aan een fors aantal voorwaarden voldoen. Uh, dat moet Servië duidelijk maken. Uh, als Servië aan al die voorwaarden voldoet... dan kan gesproken worden over een kandidaat-lidmaatschap. Dan krijg je vervolgens jarenlange onderhandelingen. En die kunnen uiteindelijk resulteren in een lidmaatschap. Ja, maar het is wel zo dat één obstakel is nu weggenomen. Nou, het is natuurlijk uh, zeer verheugend dat Mladic uh, opgepakt is. Uh, wij hebben als voorwaarde gesteld als Europese Unie. dat Servië moet voldaan, uh, of volledig moet samenwerken met het Joegoslavië -tribunaal. Er is nog een voortvluchtige verdachte. En uh, de samenwerking moet ook nog doorgaan. met het aanleveren van getuigen en het beschermen van getuigen. Het aanleveren van bewijsmateriaal, het daadwerkelijk uitleveren van Mladic. Want hij zit nog niet in Den Haag. Nee. Dus En los daarvan uh, is dat maar één van de voorwaarden. Servië moet aan veel meer zaken voldoen. Ja. Um, goed, laten we zeggen vanuit Serviërs oogpunt gezien... Uh, een eerste stapje in, in, in die richting. Uh, u zegt er moet dan nog een hele hoop andere uh, dingen moeten geregeld worden. Uh, zoals bijvoorbeeld... Um, nou, Servië die, uh, heeft aangevraagd een, uh, akkoord, een handelsakkoord. Dat moet geratificeerd worden door alle parlementen van de lidstaten van de Europese Unie. Vervolgens wil Servië kandidaatlid worden. Dat moet door de Europese Commissie beoordeeld worden. Vervolgens moet dat ook weer door alle nationale parlementen van lidstaten worden goedgekeurd. Uh, dan worden ze kandidaatlid als ze kandidaatlid zijn... dan moeten ze een heel onderhandelingstraject in met de Europese Unie... om te voldoen, om, om te zorgen dat alle wetgeving... Uh, uh, dat alles volkomen gelijkwaardig is... aan dat van de andere lidstaten van de Europese Unie. Nou, dat is een proces van jaren. Ja. Ik, ik dacht toch een beetje, ik kreeg ik de indruk... tenminste, voor zover ik het uh, uh, kon volgen... Want dat Tadis het idee heeft dat, uh, nou ja, dat, dat het nu vrij dichtbij is... Nou, wat Tadic hoopt is dat er in ieder geval een volgende stap gezet wordt. En dat kan ik me voorstellen, want Tadic heeft uh, zijn nek uitgestoken. Hij heeft enkele jaren geleden ook al uh, Karatsits uitgeleverd. Uh, hij denkt dat hij met deze uh, gevangenneming van Mladic... nu uh, laat zien dat hij volwaardig samenwerkt. Ik vind het ook een belangrijke stap. En ik vind ook dat uiteindelijk Servië een Europees perspectief moet hebben. Maar dat bereik je niet door alleen maar Mladic te pakken. Ja, want uh, ik begrijp dat die, die Mladic... Heeft, nog wel, als, je, als je kijkt naar de bevolking daar in Servië... Gewoon 40% nog wel achter hem staat. Althans het een enorme held vindt. Uh, dus in die zin neemt die Tadis ook wel risico's natuurlijk. Tadis neemt hele grote risico's. Uh, zijn uh, voorganger... Djindjic uh, uh, is zelfs vermoord omdat hij Milosevic heeft uitgeleverd ja. aan Den Haag. Ik ben twee weken geleden met een kamerdelegatie in Servië geweest. Ik heb uh, gesproken met president Tadic. Uh, hij is zonder meer uh, van goede wil en ervan overtuigd... dat de toekomst voor Servië ligt in Europees verband. En daar werkt hij ook hard aan. Ja. Dat is grappig natuurlijk, u bent daar twee weken geleden nog geweest. Uh, al signalen gehad toen dat ze er heel druk mee waren. Want ik neem aan dat u toen ook over Mladic hebt gesproken. met. Uh, met natuurlijk, de... natuurlijk. En we hebben onze kritiek geuit. En we hebben uh, duidelijk gemaakt dat uh, wat het Nederlandse parlement betreft... er geen enkele toenadering mogelijk is als er niet echt uh, stappen worden gezet... in de samenwerking met het Joegoslavië-tribunaal. Nu is dit natuurlijk een verheugende en een duidelijke stap... Maar dat betekent niet dat dit de laatste stap is. Uh, het is een stap voorwaarts, maar je moet nog veel meer zaken regelen. Ja. Wat voor indruk kreeg u toen u daar was, twee weken geleden? Uh, de indruk die je kreeg was dat uh, met wie we ook praten... Er is een enorme drang om lid te worden van de Europese Unie. Niet alleen uh, bij de ministers, maar ook bij mensen, uh, jongeren waar we mee spraken. Uh, we hebben met, met allerlei mensen uit maatschappelijk middenveld gesproken. Ze zeggen allemaal van Servië is een Europees land. Uh, Servië wil opgenomen worden in de Europese familie. En ik vind het wel bijzonder dat we in ons land uh, steeds kritischer worden over de Europese Unie. En dat de landen om de Europese Unie heen uh, niet liever willen dan lid worden van de Europese Unie. Ja, maar ja die zien misschien ook de voordelen van zo'n Europese Unie. Denken: van als het dan even wat minder gaat, dan komen ze dan met enorme miljarden om ons uh, in de benen te houden. Ja, maar Kijk als naar je... Griekenland. Ja, ja, maar als je dan vraagt naar de, naar de voordelen... dan noemen ze niet de economische voordelen. Dan noemen ze juist de voordelen van uh, stabiliteit. Uh, geen corruptie. Uh, vertrouwen in rechtelijke macht. Vrijheid van meningsuiting. Vrij om, om te, te zeggen wat je wil. Allemaal dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn... maar die in, uh, op het vasteland van Europa... niet overal nog vanzelfsprekend zijn. Ja. U noemde net wat voorwaarden. Of ja, wat voorwaarden? Er zijn natuurlijk heel veel nog waar aan zij moeten voldoen... Uh, dat, dat, een beetje lijkt op wat we hier eigenlijk hebben... en onder een democratie verstaan. Uh, het feit dat Mladic zo lang ondergedoken heeft gezeten daar... Uh, daar wordt ervan gesuggereerd dat... dat nou op zijn minst in regeringskringen, maar ook de geheime dienst... dat al veel langer wist. Uh, daar, dat soort sentimenten leeft daar dus nog steeds, kennelijk. Ja, er is daar een enorme oorlog geweest. En waar je ook bent op de Balkan, die oorlog speelt nog een enorme rol. En in het verwerkingsproces en in het verzoeningsproces... tussen die etnische groepen op de Balkan... is deze gevangenneming hartstikke belangrijk. Het is gewoon goed dat mensen onder ogen zien... dat. Uh, oorlogsmisdadigers opgepakt worden en dat het recht kan zegenvieren. Het is voor de slachtoffers en de nabestaanden van de slachtoffers... is het noodzakelijk. Uh, we zien dat ook in Kroatië... Uh, onlangs heeft generaal Gotovina, die in, uh, in Den Haag al gevangen zit... die heeft een gevangenisstraf gekregen van 24 jaar. En de mensen in Kroatië zijn er hartstikke boos om. Er leven nog heel erg gevoelens van uh, ja, een soort nationale trots. En uh, daarom is het ook zo belangrijk... dat die oorlogsmisdadigers echt berecht worden. Ja. Uh, Kroatië is geloof ik al wat verder op We uh, zeggen dat Servië nu dus komt met die uitlevering van Mladic... omdat dat ook weer een soort prestigestrijd tussen die twee, is Kroatië en Servië? Nou, Kroatië is al lang kandidaatlid. en Kroatië staat op het punt om de onderhandelingen... met de Europese Unie af te sluiten. Dus dan krijgen we de stap dat, uh, dat de Europese Unie... de commissie moet beoordelen of uh, Kroatië lid kan worden. Als de commissie zegt dat dat kan... Dan moeten wij vervolgens als nationale parlementen uh, dat ook nog beoordelen... als alle parlementen dan ja zeggen, wordt uh, Kroatië lid van de Europese Unie. Ja, ja. En ik, ik wil daarbij zeggen dat het CDA juist in dit traject heel erg kritisch en zorgvuldig is. Uh, wij waren de enige partij die een motie hebben ingediend om te zeggen dat Griekenland geen lid kon worden van de Eurozone. Uh, meneer Wilders heeft daar bijvoorbeeld destijds ja. voor gestemd. Ja. De partij... Dat was hij even vergeten, geloof ik Ja. ja. Wij waren de partij die tegen de toetreding van Bulgarije en Roemenië waren. VVD, Partij van de Arbeid, ook meneer Wilders, die lid was van de VVD... die heeft daarvoor gestemd. Als het dan eenmaal zover is... dan moet je vervolgens van die werkelijkheid uitgaan. Maar... Het is uitermate belangrijk om heel kritisch... in dat toetredingsproces te zijn, ja. en dat is het CDA. U hoorde net de woordvoerder al even van de PVV in dat, in dat geluidsfragment voorbij komen. Ja, zij vinden dat de EU groot genoeg is... Uh, en, en, en zijn dus echt tegen toelating van Servië. Hoe dan ook. Ja, nou daarvan uh, zegt het CDA als uh, de landen van de Westelijke Balkan, de, het voormalige Joegoslavië, uh, als die voldoen aan alle strikte voorwaarden, als die dus echt helemaal klaar zijn, dan uh, hebben zij... Uh, dan is hen al toegezegd dat zij dan lid kunnen worden van de Europese Unie. Wij zullen dat heel strikt beoordelen. Maar uh, die landen die zullen dan in welvaart toenemen. Uh, de stabiliteit uh, is ook in het belang van Nederland... dat die daar in onze achtertuin beter wordt. En bovendien, we creëren nieuwe markten. Het is dus ook een welbegrepen eigenbelang van Nederland... als deze landen uiteindelijk zover zijn... dat ze klaar kunnen zijn om uh, lid te worden van de Europese Unie. Ja. En toch, uh, uh, en, en, goed, die geluid hoort u ongetwijfeld ook, want die komt veel in het land natuurlijk. Uh, als wij uh, zo'n soort onderwerp in, in standpunt.nl doen, dan past natuurlijk nog een paar keer over Griekenland. Uh, dan zegt men, ja, die Unie is veel te groot. Uh, nou, Bulgarije, Roemenië komen erbij, straks Kroatië, Servië dus. Uh, men ja. heeft het gevoel dat het een enorm waterhoofdgaan het worden is, zolang ze wel... Ja, ik begrijp dat ook wel, maar ik denk dat het daarvoor van belang is... om ook uh, na te gaan van wat de Unie dan is. Kijk, De Unie is een samenwerkingsverband tussen soevereine landen. En die soevereine landen werken met elkaar samen om samen sterker te worden. Als je ziet in de wereld hoe China opkomt, India, Brazilië... Uh, Europa wordt straks een rusthuis waar niks meer te verdienen valt. En we moeten met elkaar in de wereld een macht kunnen zijn. Nou Daarvoor is die Europese Unie van belang. Dus uh, de, het is juist in het belang van de nationale soevereiniteit van Nederland... en het behoud van welvaart in Nederland om een sterke Europese Unie te hebben. Ik lees even een reactie voor van iemand die het eens is met de stelling trouwens. Die zegt, uh, redelijkerwijs zou je uh, dat kunnen zeggen. Dus dat Servië het verdient om lid te worden van de EU. De vraag is of Servië haar financiële zaakjes op orde heeft. Ik vermoed dat Servië nog veel antidemocratische krachten herbergt. Om openheid van zaken te geven moet het de democratische gehalte van de staat gegarandeerd zijn. De vraag is, het Servische lidmaatschap van de EU dat streven kan ondersteunen. Ja, je merkt dus dat in de Europese Unie een fors aantal landen zeggen... van nou, Servië verdient het en laten we nu een stap verder zegt, zetten. Uh, het CDA zegt dus juist dat uh, het gaat niet alleen om het pakken van een oorlogsmisdadiger. Dat is een belangrijke stap. Maar het gaat erom dat uh, Servië geen corrupte rechters heeft. Dat uh, Servië zijn financiële situatie op orde heeft. Dat de wetten goed worden nageleefd in Servië. Uh, het gaat om een fors aantal voorwaarden voordat je een volgende stap kunt zetten. En bij iedere volgende stap kun je ook zeggen van, nou, nu stoppen we ze even. En er zijn nog erg veel stappen nodig voordat Servië überhaupt een volwaardig lid kan zijn. Ja, wanneer zou dat uh, moment er zijn? Geeft u zo'n prognose? Nou, daar kun je geen datum voor noemen... want dat is afhankelijk van uh, de voortgang die Servië zelf maakt. De Serven moeten het zelf doen. Ik denk dat het in het belang van Nederland is... als Servië zoveel stappen zet dat ze niet meer corrupt zijn... dat er geen internationale misdaad uit Servië komt... dat, uh, dat er geen milieuvervuiling vanuit zelf Servië komt... dat uh, Servië geen financieel risico is voor Europa. Als ze daar allemaal aan voldoen dan komt er een moment dat het gewoon een voordeel is dat ze lid worden. Maar als ik het zo hoor, het lijstje wat nog allemaal geregeld moet worden... dan is het echt niet van vandaag op morgen. Nee, dat is absoluut waar. Maar... Als, u, als u ziet, Kroatië die is al 15 jaar aan het onderhandelen. En uh, er wordt nu nog steeds geen datum genoemd. Nou, die staan op het punt om lid te worden. En zelfs daar wordt nog geen datum genoemd. Nee. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. En ik uh, kom graag straks bij u terug om de reacties door te nemen. Ja. Servië verdient het om lid te worden van de EU. Dat is onze stelling. Eens 21 procent, uh, oneens 79 dus. En er is door bijna 1100 mensen gestemd. Ton.nl, goeiemiddag. Met mevrouw Roelofsen in Putten. Ik uh, ben het er niet mee eens dat Servië bij de EU komt. Ik vind het gewoon een utopie. Die landen hebben als we de geschiedenis kennen zoveel oorlogen gehad. En dat steeds een wisselwerking in de golfbeweging. Ze zijn nu alweer bezig, heb ik gehoord, een nieuwe, een nieuwe ruzie voor te bereiden en uit te vechten. Er is nog steeds geen stabiliteit. Ik vind het een slechte zaak als ze erbij komen. Andere zaak is dat we hen waar mogelijk misschien met handelsovereenkomsten kunnen ondersteunen om zo de welvaart een beetje op peil te houden. Dat is niks mis mee. Maar een volwaardig toetreden tot de Unie, ik denk dat we dat misschien niet eens beleven. Ook niet nu ze iets hebben uitgeleverd. Nee, Tenminste, dat moet er lopen gebeuren. nog 70% van die andere boeven rond. Ja. Hij heeft misschien ineens één een kogel gelaten. Er zijn er nog zoveel. En er is nog zoveel angst onder de bevolking, onder degenen die vrij rondlopen. dat ze er bijna niet kunnen leven. Maar die mensen zitten eigenlijk in één grote gevangenis. Laten ze dat eerst maar eens goed oplossen. en dan maar eens nadenken over toetreding. Ik weet wel dat de goedwillenden. Er moet goed naar gekeken worden. Uh, die moeten wel gesteund worden, desnoods met uh, uh, uh, financiën ja. ook... om hun uh, handel uh, op pijl te kunnen desnoods. houden. Want anders zakken ze echt in het moeras. En dan krijg je echt oorlog, want ontevredenheid maakt oorlog. Ja. Maar ik ben er voorlopig helemaal tegen Duidelijk. dat ze bij de EU, bij de EU komen. Dank nee, u toe. wel. Dag. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag met Martien Knol, Rotterdam. Ik ben het niet eens met de stelling en wel hierom uh, laten ze eerst maar eens heel goed controleren... de boekhouding van Servië, want het ontbreekt bij alle uh, zaken nog wel eens... dat dat niet goed gecontroleerd wordt. Ik denk met Griekenland in het achterhoofd dat ze dat allemaal nu wel goed genoteerd Juist, hebben. Juist, en, ja, en dat mag nooit en nooit meer gebeuren. Uh, maar vindt u dat het helemaal nooit kan, of, of als het nou, uiteindelijk al die voorwaarden nou, zijn vind, geregeld? Ik vind dus ook dat ze... Die me uh, uh, uh, uh, dat ze te, lang uh, te laat ingegrepen hebben met deze man te arresteren. Ja, ja oké. Okay. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goeiedag. Nou, ik ben niet eens met de stelling. En ik ben zelf in Servië. En ah. ik ben met name niet eens met de stelling omdat Servië dan soevereiniteit kwijtraakt. Als je hem überhaupt al heeft. Want dat heeft, heeft al lang kwijtgeraakt aan de EU. Nou, we moeten gewoon niet toetreden tot de EU. Want dan worden onze kinderen gewoon de oorlog ingestuurd. Met, uh, ja, zoals nu, de Libië, de Arabische landen. En ik heb even reageren op die mevrouw die eerst reageerde. Dat daar altijd oorlog gewoond. En nou, Servië was 600 jaar lang slaaf onder de Turken. Dan kwamen de Duitsers. Dan kwamen communisten. Nu komt de EU. Hmm. Nou, ik zou, als ik met die mevrouw zou zijn... zou ik terug naar school gaan en Nederlandse geschiedenis leren. En kijken wat Nederland en Duitsland allemaal hebben uitgesproken. Hmm. En, als, en alle landen die Servië nu veroordelen. Ik maar meneer, mag ik gezei... nog even zeggen inbrengen? U heeft net Henk-Jan Orme gehoord. Die is er twee weken geleden geweest met een Kamerdelegatie. En die hoort daar toch onder de bevolking dat ze graag bij de EU willen. Dus u staat wat dat betreft een beetje alleen. Ik zal u even zeggen. Ik was, een, ik was hartstikke voor dat Servië door de, de EU treedt. Maar, maar dat is een, een, een, een. Wat gaat dan gebeuren? Zal alles in één keer opbloeien daar als Servië? Nee. O, uh, Servië is nu al uitgebouwd door goedkope arbeidskrachten. daar. Alles is verkocht aan de westerse bedrijven. Er is niks meer in Servische handen. Wat, wat gaat nou beter worden voor Servië? Servië moet gewoon met iedereen samenwerken. En normale uh, houdingen houden met alle landen in de wereld. En nooit meer bedreigd worden of, of vingers getikt worden. En die manier die in de studio zegt dat Servië ook uh, milieuvervuiling moet op... Niet zeg maar naar Westen transporteren. Ja. Nou, ik zou die meneer, die ijskrist, CDA toch? Ja. Ja, die christenen die ons met veranduranium hebben gebombardeerd... dan zou de EU om ons te helpen dat hmm. moeten opruimen daar. Want nou. 500 generaties zullen daaraan sterven aan kanker. Nee, maar, en okay. niet. Nee, en maar dat goed. vertelt die christenen demon niet bij nee, u in de nee, nee, nee, maar goed, we hebben, al, we hebben de beelden gisteren ook allemaal nog eens voorbij zien komen. Wat er allemaal gebeurd is, uh, over en weer trouwens, zeg ik er even bij... daar in het voormalig Joegoslavië, dat, uh, dat verdient allemaal niet de schoonheidsprijs natuurlijk. Nee, dus bedoel, u kunt nu wel wijzen naar, naar uh, de EU, maar bedoel, Servië heeft daar toch zelf ook uh, hard aan meegedaan? Ja, natuurlijk, maar uh, u moet niet alleen Servië de schuld geven. En dat wordt hier voortdurend gehad. Nee, dat... Al hele oorlog wordt de propaganda waar Gables zelfs jaluurs op zou zijn. Servië dit, Servië uh, dat. Maar ja. de moordenaars van Kroatie, dat zijn altijd de kaart, moeilijke vergelijkingen die maken. maakt. Almanese, dat, dat wordt en, en de uranium. Wat gaan we met wie verand uranium doen, meneer? Ja, oké. Okay. U bent het er niet mee eens. U wilt dat Servië gewoon op zichzelf blijft. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag hier met hetzelfde. Ja, ik uh, dacht dat, uh, dat het... Uh, ik ben het maar eens, dus... Uh, en ook alleen de Joegoslaven, ja, dat is een heel de volk in Servië ook. En ik heb met uh, Joegoslaven gewerkt voordat uh, Tito doodging. Dat was een uh, ja, dat ging altijd goed. Dat staat die oude Tito, uh, dat was een beetje een vriendschappelijke manier allemaal gezegd. Mm. En we hebben hier in het uh, in gebied veel uh, Jokemontie gehad, veel uh, werkers. Dus die, ik denk dat de Europese Unie. De vervanger van Tito is, zodat we het verplicht zijn om met elkaar te werken. Ook onder Tito was dat die verschillende bevolkingsgroepen, dat ging allemaal goed. Dus ik denk gelijk erbij, niet zeur over oorlogsmisdaden, dat is ethische kwestie. Duitsland werd na de oorlog gelijk ook opgenomen in de West-Europese. Ja. of in democratieën, dat ging ook gelijk goed. Eén dag zei je rechter nog heel hitter, en de andere dag zei die gewoon democratie. Ja. Zo moet dat. En, uh, dat moeten we altijd doen. Het is een economische kwestie. Ja. En als het met, ze moeten dan ook samenwerken, laten we zeggen, met Kroatië en met andere landen. Ja. Dus dat, dat, dat is de beste manier, denk ik. Goed zo, dank u wel voor het bellen. Stam.NL, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. Uh, ik ben het met de stelling oneens. Omdat uh, ik denk dat uh, Servië. Uh, de, dat, dat gebied in de Balkan is, is nog veel te onevenwichtig. Uh, Kosovo, Bosnië, Herzegovina. Uh, het zijn allemaal uh, argumenten om, om, om, om uh, te verklaren dat er verdeeldheid is. Je hoort het ook al in de derde spreker dat er enorme verdeeldheid is in Joeslavië. Nou, Dat gaat men dadelijk tegen, tegen de Europese Unie gebruiken, die al zo ongelooflijk instabiel is. Mm -hmm. Men komt nooit op, op één noemer. Amerika ja, heeft vijfde staten en die heeft minder problemen dan Europa. Dus ik denk dat, eh, vroeger leerde ik op Groot, naarmate je meer naar het oosten gaat, neemt de corruptie toe. Ik denk dat men gewoon in het rijtje van Griekenland, Portugal en Spanje wil horen. Dus ik heb vanmorgen al een potje klaargezet en er een grote ding <lacht> gedaan, want die, die, ga ik dus, die ga ik dus over een tijd missen. Nee, goed, dank u wel voor het bellen meneer. Uh, is, is niet heel erg positief inderdaad over de toekomst wat dat betreft. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. Ik heb in ieder geval vanochtend twee, drie beeldjes opgedronken. Dat Madis is opgepakt. grootste beest van, uh, van Europa na Hitler. En uh, voor mij krijgt Servië sowieso een uh, stempel van de goedkeuring en uh, vol, volwaardig lid van de internationale gemeenschap. En dat uh, op den duur uh, denk ik uh, dat ze ook uh, sowieso Europese lid zullen gaan worden. Want het is in belang. Maar het is ook, zoals ik het net van u gast heb gehoord... Uh, uh, in het Europees belang voor een grotere Europese markt. Ja. Er zullen wat hobbels genomen moeten worden. Ze hebben een hele een grote hobbel genomen door deze man uit te leveren. En het is, geen, het, is geen kleine, het is geen klein iets. Want het is hetzelfde als in Pakistan. Er zijn mensen voor deze man. Er zijn mensen tegen deze man. En je moet uh, als politiek leider moet je grof veel lef hebben om zo iemand te laten oppakken. Goed. En dat heeft hij getoond. Dus uh, voor mij, volwaardig lid, voor zelf hier. Gefeliciteerd, zelfs de hele wereldgemeenschap moet gefeliciteerd worden. Want elke kleine Hitler... die moet nu duidelijk uh, gemaakt worden... dat ze nooit en ten nimmer... Ja. voor uh, wandaden tegen de menselijkheid... daarvoor zullen kunnen uh, schuilen. Bedankt voor het en, bellen. Nee, we zitten af, aan het eind. Sorry. Ja, dank u wel. Sorry. Yo, dag hoor. Ja, dag, het is alweer bijna... het einde van een hele week... Stand.nl. We gaan snel terug naar Henk Jan Ormel... die heeft meegeluisterd. CDA-Kamerlid... buitenlandwoordvoerder ook. Um, even, we komen zo nog even op die service hier... meneer die ja. ook belde. Uh, maar even een van die... Die de sprekers hiervoor, die zei van, die had het juist over instabiel. Hij denkt dat, dat de uh, Europese Unie er alleen maar instabieler door wordt als zo'n Servië erbij komt. Ja, uh, je ziet juist dat uh, zodra een land lid wordt van de Europese Unie, dan moet ze aan zoveel voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld open grenzen, bijvoorbeeld geen, uh, geen, geen uh, ruzie met, de, met je buurlanden. Dat het juist stabieler wordt daardoor. En het begin, het project Europa is begonnen om oorlog op het continent Europa te voorkomen. We hebben verschrikkelijke wereldoorlogen gehad... die begonnen zijn in Europa in de vorige eeuw. Om dat te voorkomen is het Europese project gestart. En dat willen we uitbreiden tot het gehele continent. Dus ik ben ervan overtuigd dat als, en we moeten daar heel strikt in zijn als de Balkanlanden voldoen aan de voorwaarden klaar zijn voor de Europese Unie... dat juist opname in de Europese Unie uh, de, heel, de hele Europa, Europese Unie stabieler maakt. Niet alleen de Balkan, maar de hele Europese Unie. Ja. Uh, dan even naar die uh, meneer uit Servië. Die uh, belde en die zegt, nou pertinent niet, Servië moet gewoon zichzelf blijven. Ja, en ik denk dus dat... Kijk, uh, ik, ik merk dat ook bij de andere bellers uh, de, een, een negatieve gevoelens over Europa. En dat begrijp ik. Uh, het gaat in de wereld niet goed. Het is hartstikke instabiel. Uh, Griekenland uh, heeft enorm gefraudeerd. Uh, maar uiteindelijk willen wij onze eigen soevereiniteit houden... en onze eigen identiteit, ook als Nederland en ook als Serven... dan lukt dat veel beter als we met elkaar als groep zeggen... van: nou, wij doen bepaalde dingen... Doen we samen, die we mondiaal moeten doen in de wereld... zodat we zoveel mogelijk dingen zelf als eigen land kunnen doen. Uh, ik gebruik daarvoor vaak de uh, vergelijking met een konvooi schepen. Ieder schip... Uh, moet zelf bepalen uh, hoe hij met zijn matrozen omgaat op zijn eigen schip. Maar met elkaar vaar je in een konvooi... zodat je elkaar ook kunt beschermen. Nou, zo moet je de Europese Unie zien. Dus juist een sterke Europese Unie zorgt voor een betere eigen identiteit... en een betere soevereiniteit. Maar ja, goed, hij zegt dus juist, van, uh, uh, door, door je bij de EU aan te sluiten... Uh, zit je maar zo ook misschien in Libië bijvoorbeeld uh, oorlog te voeren. Nou, kijk, de Europese Unie voert geen oorlog in Libië. De NAVO doet mee met een missie in Libië. En ja, als Servië lid wil worden van de wereldgemeenschap... dan moet je aansluiten bij bepaalde groepen. Maar je kunt altijd als soeverein land zeggen... daar doe ik niet aan mee. Dat zeggen Europese landen nu ook. Duitsland doet niet mee in Libië bijvoorbeeld. Maar goed, hij, u hoorde, hij was heel fel uh, ja. en, en, en duidelijk tegen. Uh, u bent daar pas geweest en u zegt, nou, ik hoor eigenlijk alleen maar positieve verhalen. Dat staat een beetje haaks op wat hij dan vertelt. Nou, ik hoor ook mensen spreken zoals deze meneer. En uh, wat je hoort van deze meneer, die zegt van Servië, krijgt van alles de schuld. Ja. Uh, nou, het is wel zo dat meneer Milosevic, die heeft uh, toch wel gezorgd... dat er een verschrikkelijke oorlog is geweest op de Balkan. Daarnaast hebben ook andere landen verschrikkelijke dingen gedaan tegen Servië. En het is juist in het belang van ook Servië, maar ook die andere landen... dat we daarover spreken. Dat we klaarkomen met het verleden. We moeten niet Servië de schuld van alles geven. Uh, het is een heel complex gebeuren geweest. Het is in het belang van Servië... dat we met elkaar daarover praten... en samen naar een gezamenlijke toekomst gaan. Ja. goed. Nou, uh, We moeten inderdaad zien... Uh, ik begrijp uh, zo straks in het nieuws... dat uh, uh, men daar nu vindt... dat Bladis uh, toch inderdaad uitgeleverd kan worden. Dus Dat zou dan binnen nu in een paar dagen moeten gebeuren. Zijn familie is er heel nog niet mooi. mee eens, geloof ik. Uh, dus we moeten dat eerst maar eens afwachten. En uh, dat is dan in ieder geval een stapje in dat hele proces. En we zullen het er ongetwijfeld nog wel een keer over hebben. Nou, het laat in ieder geval zien dat het recht zegen viert. En dat uh, Europa probeert om via het internationale recht... Uh, oorlogsmisdadigers of mensen die daarvan verdacht worden... om die te berechten en om het recht zijn beloop te laten. Ja. Dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. Henk-Jan Ormel, CDA-Kamerlid. Um, kijk nog even de laatste gegevens. Bijna 1200 mensen gestemd. Eens met de stelling 22 procent... Oneens 78. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. We gaan snel schakelen met eh, Amsterdam, de kroon, dat is op het Rembrandtplein. Daar begint zometeen vrijdagmiddag live met Jan Mom. En Jan, wat zijn de onderwerpen van vandaag? Alexander rino -Kan, die zit hier al klaar, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad... over Nederland als kampioen van de middelmaat. Uh, Lea Bouwmeester komt hier van de Partij van de Arbeid... met Brigitte van den Burg van de VVD, want die zijn het oneens over Postbus 51. Moet je daar nou wel of niet mee stoppen? Herman Bolla, de nieuwe baas van het Openbaar Ministerie... die wil criminelen aan de schandpaal nagelen, komt hij ook over vertellen. Ad van Liemt en Bert Brussen in het journalistenpanel. Sanne Wallis de Fries en Frans met satire Frits Barend over de sport. Justus Van Oel met zijn column en live muziek Tim Knol.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 Over deze dingen ga ik praten met de oud-minister en VN-gezant Jan Pronk. Mensen vragen hun regeringen. Doe er wat aan. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl. De spaar rekening is dé spaarrekening met een toprente van 2,6%.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 Dit is Radio 1.